In Amsterdam-Zuidoost is een kind van drie gewond geraakt... toen het van de zesde etage van een flat viel of werd gegooid. De kleuter is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het kind kon de politie nog niets zeggen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur... in een flat aan de Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker veertien mensen gewond geraakt... bij een steekpartij op het Lone Star Community College... in de buurt van Houston... Volgens de politie is de vermoedelijke dader aangehouden en zou zijn overmeesterd door een medestudent. Aanvankelijk waren er berichten over twee daders. Twaalf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, enkele zouden er slecht aan toe zijn. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. In januari was er een schietpartij op dezelfde school, maar op een andere locatie. Daarbij raakten twee mensen gewond. Het weer vannacht kan het langs de Noordkust wat regenen. De minima liggen rond 4 graden. Overdag is het bewolkt. Eerst in het noorden wat regen, later ook op andere plaatsen. Mogelijk schijnt langs de Westkust even de zon. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Het tuin verstegen en die direct van zessen. Goedenacht. Oh. Welkom. We zijn nog wakker na nou, dinsdag 9 april 2013. Dat is de dag waarop de Franse president Hollande een nieuwe kameel kreeg... omdat zijn oude is verorberd door een Marinese familie. Juist, ja. Daar gaan we het dus niet over hebben. Maar we gaan wel op zoek naar een oplossing voor de kruimelcontracting. En we praten over de mogelijkheid om een bindend studieadvies te krijgen... in het tweede jaar van je studie. Maar we beginnen met het nieuws van de dag uit Egypte. De Nederlandse correspondente Rena Netjes werd vandaag opgepakt in Egypte omdat ze als een gevaar voor de staatsveiligheid werd gezien. Aan het einde van de middag kwam ze weer vrij... maar dat maakt het feit op zichzelf niet minder opzienbarend. Ze is de eerste buitenlandse journaliste die door het regime opgepakt is. En hoe dat komt en waarom ze zomaar in Egypte kan worden opgepakt... dat weet onze correspondente Esther Meerman in Cairo. Esther, goede nacht. Hoe is het mogelijk dat deze arrestatie zomaar kan? Nou, ze hebben in uh, Egypte een wet, burgerarrest. En als ze burgers, andere burgers, betrappen uh, op een criminele daad of een criminele activiteit, dan. Uh, ja, dan mogen ze je naar het politiebureau brengen. Maar betekent dat dat ze eigenlijk is, uh, is verlinkt? Dat iemand er uh, eigenlijk uh, heeft verklikt? Nee, nou, ze, ze kwam denk ik net de verkeerde persoon tegen. Want uh, wat ik begrepen heb, deed deze eigenlijk helemaal niks. Okay. Dus ze, vroeg, uh, jongeren, ze vroeg iets aan jongeren. Mhm. Uh -huh. En uh, toen kwam er iemand naar de toe en die zei van, ja, wat wil jij nou doen? Mm -hmm. En die heeft vervolgens de politie gebeld en toen hebben ze er meteen maar ingerekend? Uh, ja, die heeft, die, ze heeft, hij heeft uh, op een of andere manier heeft hij haar paspoort uh, te pakken gekregen. Ik vroeg of hij dat mocht zien. En toen zei ze, nou, en hij was in, in het begin wel aardig. Dus toen liet ze haar paspoort zien. En dat pakte hij vervolgens af. En toen zei ze, nou, toen zei hij, dan gaan we nu naar het politiebureau. Toen zei ze, ja, dan ga ik maar mee, want ik wil wel graag mijn paspoort terug. Mhm. Mm en toen kwam die op het politiebureau, kwam die dus met de. Uh, van ja, het is een gevaar voor de staatsveiligheid. Ze stelden allemaal vreemde vragen. En dus toen moest ze mee naar. af uh, en toe werd uh, uh, gevangen gezet. Ja, maar dit is niet uh, uh, een ontwikkeling die in een lange lijn is te plaatsen. of iets dat vaker voorkomt. Dan uh, nou zijn, zijn ze de eerste buitenlandse journalisten die. Uh, in, in ieder geval in de afgelopen. Die wet die wet bestaat al sinds 1950, maar zij zijn in ieder geval de eerste buitenlandse journalisten die uh, in de laatste periode uh, ze op, ze op zo'n manier uh, is opgepakt. Uh, maar het, het regime van president Morsi is wel uh, ja, uh, niet goed bezig qua persvrijheid. Laten we het daarop houden. Maar echt heel lang heeft ze niet vastgezeten, want aan het eind van de middag kwam ze weer naar buiten. Ze heeft de hele nacht in de cel gezeten, dat lijkt me toch vrij lang. Ja, dit is, dit is, ik dacht dat het iets korter was, maar dat is inderdaad wel wat langer. Maar waarom mocht ze zo snel naar buiten? Uh, nou, zodra ze bij de, uh, bij de rechtbank was aangekomen en zodra haar zaak voorkwam... Toen, uh, ja, zodra de rechter haar verhaal gehoord had, zei hij van ja, dit, dit gaat nergens over. Ga maar naar huis. Dus het ging eigenlijk vanuit de, dat moment heel makkelijk dat ze weer buiten kwam? Ja, maar ze, ja ze heeft, maar ze heeft ook gevangen in een gevangenis. Ja, die staat erom bekend dat uh, vrouwen daar veel dat er veel verkrachtingen plaatsvinden. Dus, nou, heel lekker geslapen zal ze niet hebben. Het nee. um, is een, een burgerarrestatie. Um, kijk, het ja, volk, ja, een burgerarrest heet dat gewoon. Een, een burgerarrest, laten we het zo noemen. Kijkt het volk dan ook een beetje vreemd op van journalisten? Vinden ze dat nog eng? Uh, ja, ik hoef hier maar mijn camera uit mijn tas te halen. Of ik heb gelijk bij wijze van spreken vier mensen om me heen staan. Die zeggen van, hé, hey, wat ben je aan het doen? En waar ben je foto's aan het maken? En waarom? En hoezo? En... Waar zijn ze zo bang voor? Wat, wat denken ze dat je gaat doen? Uh, nou, wat Rena dus ook te horen kreeg, is dat uh, ze, ze zijn heel bang dat je een verkeerd dat je over een slecht beeld schetst van Egypte in het Westen. Dat, uh, dat vinden ze niet leuk, uiteraard. Uh, en ja, ze zijn heel bang dat als je... Als je foto's neemt, dat mensen dan ook uh, zien dat, het, dat er rotzooi op straat ligt en dat soort dingen. Mm -hmm. En weet je, het is, het is decennia lange propaganda tegen spionnen. En ja, die heeft wel zijn uitwerking. Ja, maar dat, dat regime is natuurlijk veranderd. Dus is het niet zo dat dit vanuit de mensen zelf komt? Of wordt dit ze toch ook weer van bovenhand uh, op, van hogerhand opgelegd? Deze angst en. Um, nou, het is niet iets wat veranderd, maar president Morsi heeft uh, iets van een week geleden heeft hij nog uh, gewaarschuwd voor uh, buitenlandse vingers die uh, zich mengden in de Egyptische politiek. En dat was ook een duidelijke verwijzing naar, uh, ja, er zijn spionnen aan het werk en dat soort dingen. En komt hierdoor de persvrijheid in Egypte in het algemeen in het geding, denk je? Nou, de persvrijheid rolt al heel hard achteruit, want ze stonden uh, onder Mubarak stond de... Uh, Mubarak stond, of uh, stond was Egypte op de ranglijst van persvrijheid op nummer 127... en dit jaar op uh, 158, dus het gaat al, uh, het gaat al hard achteruit. En maak je je dan zelf ook zorgen over je eigen veiligheid? Uh, ja, ik, ben niet, ik ben niet zo heel snel bang, dus dat valt allemaal wel mee. Ja, nee, eigenlijk niet. Heb, heb je collega-journalisten om je heen die... Wel, zoiets hebben van, nou, we, we moeten toch echt eraan uitkijken en of we hier ons werk wel goed kunnen blijven doen? Uh, ja, het hoort, er, het hoort er als je in Egypte dat hoort er een beetje bij. En ik denk dat de mensen die hier zitten. dat die, dat, dat die zich daar ook wel van bewust zijn. Dus ja, mensen. Het, het, hoort er, ja, het hoort erbij, mensen hebben het er niet echt over. Maar. De, ja, hoe, hoe is het. is het contact daar onderling wel. Uh, uh, uh, is daar, wordt daar open over gepraat, laat ik het zo zeggen? Kan dat? Ja, ja, dat, ja dat, dat kan wel. En het is wel, als je bijvoorbeeld andere journalisten tegenkomt. Dan is, het, ik had toevallig een paar weken geleden had ik, een, uh, had ik nog een gesprek met iemand van ja, stel nou dat er iets met me gebeurt. Wie bel ik dan? Uh -huh. En wat gebeurt er dan? Ja. Uh, en dat, dat zijn uiteraard wel dingen waar je waar je over nadenkt. Ik bedoel, ik heb wel uh, nummers op speed dial in mijn telefoon staan die, zodra er ook maar iets gebeurt dat ik die ook maar hoef te bellen. Ja, zijn, dat, zijn dat, dat, dat... nummers in, in Nederland of daar ter plekke? Nou, ik denk dat ik uh, Bas Altenaar, die netjes uh, gebeld had... ik denk dat ik hem ook ga bellen, want uh, dat heeft wel een goede uitwerking gehad. Ja, ja, sowieso. Maar vind je ook dat dit gevolgen moet hebben uh, in Nederland? Vind je dat wij als Nederland nu ook een signaal moeten uitgeven... naar Egypte toe dat dit niet kan? Uh, ik denk dat dat signaal wel luid en duidelijk is, is, is doorgegeven. Ja, ja, maar je vindt niet dat de politiek hier alsnog... met één stem misschien wat zou moeten uh, zeggen uh, tegen het regime al daar? Dat het sowieso wel in de IMF-onderhandelingen wellicht nog ter uh, ja. uh, sprake komt. Van uh, hey, uh, letten jullie ook even op wat jullie met uh, persvrijheid en buitenlandse journalisten en zo doen. Ja. Uh, ja. Nou, jij bent in ieder geval uh, voor uh, vannacht uh, veilig binnen, mag ik hopen? De deuren op slot? <lacht> nou ja, ja, zoiets. <lacht> Zeker weten. Egypte-correspondent Esther Meerman, hartelijk dank voor je toelichting. En meer verhalen van jou zijn te vinden via de website esthermeerman.nl. Oké, okay, dankjewel. Moeten universiteiten nou wel of niet de mogelijkheid krijgen om studenten weg te sturen. als ze in het tweede of derde jaar te weinig punten behalen? Daarover debatteerde de Tweede Kamer vandaag. Nu kunnen de scholen alleen voor het eerste studiejaar een zogenoemd bindend studieadvies geven. De VVD werd in het debat vertegenwoordigd door Kamerlid Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, nacht. Ja, nacht. Hoe lang heeft u zelf over de studie gedaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Dan moet ik even een tijdje terugdenken. Volgens mij heb ik daar uh, vijf jaar over gedaan. Ja, volgens onze gegevens ook. En dat is eigenlijk... Uh, had u dat BSA nooit gekregen, denk ik? Nou, dat, dat zou ik niet terug kunnen rekenen, dat, uh, dat zou ik nog even goed moeten kijken. Ik denk dat ik, uh, dat ik het uh, ook met BSA het goed ja, heb gedaan. Ja. Een van de redenen is dat voor besturen er uitzonderingen worden gemaakt. En ik heb heel veel besturen gedaan in mijn studententijd. Oh, je was uh, besturen aan het verzamelen en daar worden inderdaad momenteel uitzonderingen uh, voor gemaakt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk uh, naar de carrière van onze premier, dan had die echt wel tegen een BSA aangelopen met, ik geloof, 9 jaar studie. Ja, dat zou kunnen dat hij zo lang heeft gestudeerd. Nou ja, dan, dan was hij daar wel dicht tegenaan gelopen, dat ja, klopt. Ja. Maar dat hangt dus ook weer vanaf uh, welke instelling hij was gaan uh, studeren. Want het is een vrijwillig iets, hè? dus niet alle instellingen gaan hieraan meedoen. En ook niet alle studenten hoeven naar zo'n instelling toe te gaan. Die techniek gaan we zo meteen even bespreken, ja. maar eerst even over het debat van vandaag. Hoe verliep het? Nou, vandaag was... Om, ja, het, is, het klinkt wat technisch, maar het was een, uh, een soort vervolgdebat. Hè? Dus mm -hmm. uh, waarbij... Uh, uh, het, het echte debat uh, had al plaatsgevonden een week geleden. En dan is er een vervolgdebat waarbij uh, partijen nog hun laatste ja, hun moties kunnen indienen. Dus dat gaat dan vrij snel. Nou, dan nemen er een aantal partijen die, die dienen dan uh, moties in. Hè? Dus er hebben een, een paar gezegd van ik wil uh, helemaal geen BSA. En een paar hebben gezegd van maken er een beperkter experiment van uh, dat soort zaken. Maar dat gaat dan vrij snel. Dus, dus, dus een debat kan je het niet echt meer noemen. Het, het gaat hierbij dus niet om iets wat al definitief is vastgelegd, maar in eerste instantie om een experiment... waar de ja. VVD in ieder geval voorstander van is. Ja, en dat komt uh, omdat, uh, moet je heel even terug in de tijd. Er is een, uh, wat is het, 2010, drie jaar geleden uh, is er door een, uh, een, een, een, een groep... Uh, onder lijn van, van professor Veerman is er een uh, studie gedaan. Die studie is heel breed omarmd in het uh, onderwijsveld. En die studie die heeft gezegd van ja... Het Nederlandse onderwijs, het hoger onderwijs, dat is, wel, uh, dat is wel goed. Maar we zijn eigenlijk niet goed genoeg. En uh, een van de problemen die we hebben heeft te maken ook met ambitie en studietempo. En een ander ding wat we hebben is dat uh, instellingen zijn allemaal een beetje te veel van hetzelfde. Ze zouden zich meer moeten kunnen onderscheiden. Nou en daar zat toen ook een advies in om, om dus BSA in te voeren voor wie dat wil. Uh, en, en in het kader van die agenda, die toen dus ook door iedereen omarmd werd... Uh, zijn wij voor, uh, voor deze maatregel die dus de mogelijkheid geeft... voor instellingen om, uh, om hem dus zo'n binnenstudieadvies in te stellen. Maar studenten kunnen ook zeggen van ah, ik wil niet naar zo'n instelling toe gaan. En als jij bijvoorbeeld uh, een studie wil doen... Uh, aan een instelling die dat niet heeft, dan, dan moet je de mogelijkheid hebben om naar een andere instelling te gaan. Nou, zo onderscheiden ook de universiteiten en de hogescholen zich ten opzichte van elkaar een beetje. Heeft, heeft u daar al met die instellingen over gesproken? Hoe die uh, verhouding een beetje ligt? Wie wel en wie niet voor is? Ja, dat doet, uh, dat doet dus het ministerie van, uh, van uh, Onderwijs. Dus... Uh, dus die bespreekt met die, met die instelling wie dat, uh, wie dat wil doen. En uh, de minister ziet er ook op toe dat bijvoorbeeld niet alle rechtenstudies in Nederland allemaal BSA gaan doen. Dan, dan kan het niet. Dan zegt, dan zegt de minister nee, dat kan niet. Want de studenten moeten een keuze kunnen hebben of ze uh, naar een stad gaan of naar ja, een universiteit. Toch, met toch, ja, maar ze worden toch beperkt in die keuze uiteindelijk door dit experiment. Uh, ja, dat, dat, nou ja, je wordt, wel, je wordt uiteindelijk word je beperkt in die zin dat je kunt dus, uh, kiezen voor een, uh, als een... als een instelling ja, meedoet aan BSA, dan kun je daar mee doen. Of je kunt dan zeggen, ik ga naar een andere instelling. Nou, dit... nou is het aantal instellingen heel beperkt wat je nu nog aan mee gaat doen. Dus het is echt een experiment. Ja, maar de studentenverenigingen die zeggen uh, dat het belangrijk is om inderdaad uh, in het studentenleven meer te doen dan alleen uh, punten halen en studeren. U heeft dat ook gedaan, u heeft het bestuursjaar ja. gedraaid. Kijk, daar worden ja. nog steeds uitzonderingen voor gemaakt. Maar is het niet zo dat uh, ook in de kroeg een netwerk voor de toekomst wordt gemaakt en dat dat ook belangrijk is tijdens het studeren? En is het niet de kroeg dan wel op het sportveld? Ja, nou daar ben ik ook helemaal met u eens hoor. Dus, uh, en, maar ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Um, uh, kijk, het, is, het, is, ja, het, is, het algemeen is gewoon zo... er, er mag gewoon wel een, een tandje bij. En mm -hmm. het mag allemaal wat ambitieuzer. En ook, hè, want ik, heb, ik, ik noem bestuur... maar ik heb zelf ook andere dingen gedaan... Uh, voordat ik zelf in bestuur van een studentenvereniging zat. Uh, daar kun je echt nog heel goed... heel flink uh, naast uh, studeren. En een van de redenen... weet ik bijvoorbeeld bij een van de steden... Die, uh, of een van de universiteiten die ook mee wil doen... Uh, die zeggen ook van... nou, wij willen het wel en dan in het tweede jaar... Juist om te zorgen dat studenten dan na het tweede jaar gewoon ruimte hebben uh, om, om bijvoorbeeld uh, tijd te besteden aan zo'n studentenvereniging of, of om een stage te gaan doen. Uh, als je natuurlijk wat tempo hebt gemaakt in je eerste twee jaar, dan heb je daarna heb je gewoon meer ruimte. Maar nu is ook coalitiepartner, de PvdA, niet heel erg fan van dit plan. Hoe gaan we dat oplossen? Ja... Ja, dus uh, nee, zij, uh, uh, nou, zij zijn wel voor het plan, want ze willen zeker dat dat BSA wordt uh, doorgevoerd. Uh, wat zij vandaag hebben gezegd is dat zij zich zorgen maken over de binnenstijl in het derde jaar van het HBO. Want in het HBO is ook uh, in het voorstel een, uh, binnen de is een derde jaar. En uh, daar maken zij dat, dat vinden zij uh, uh, ja, eigenlijk te ver gaan. En nu is de praktijk, heeft de minister vandaag ook weer gezegd. Is dat er eigenlijk van de instellingen die belangstelling hebben voor het experiment. Dat er, ge, ik geloof, geen, enkel, geen enkele instelling is geweest die heeft gezegd dat ze derde jaar uh, willen doen. Mm -hmm. Want uiteindelijk. Het was ooit het idee natuurlijk om te zorgen dat dit ook uh, de, de, de kas een beetje spekt. Maar dat kan natuurlijk nooit het geval zijn op het moment dat er een aantal jaar gestudeerd is en ze stoppen er dan mee. Dan heeft dat uh, ook het Rijk nog het een en ander aan geld gekost, toch? Nou, dus de, de, de, het belangrijkste hier is gewoon dat, uh, dat er ambitie is. En het is niet alleen dat de kas spekt omdat mensen sneller gaan studeren. Uh -huh. Wat ook belangrijk is, is dat, uh, is dat uh, studenten uh, ja, uh, sneller en ook ambitieuzer... maar ook bij de, ambitie, uh, bij de arbeidsmarkt komen. Ja, ze moeten het gewoon wat sneller afmaken. Mark Rutte trouwens, even een kleine correctie. Zeven jaar over de studie geschiedenis gedaan. En als hij de goede universiteit had gekozen in 2013, dan was er nog steeds niks aan de hand geweest voor hem. Uh, oh. <laughs> VVD-Kamerlid ja, Pieter Duisberg, dank u wel voor de toelichting. Ja, oké, okay, graag gedaan. Goedendag. In het programma nog steeds wakker. Zometeen de morning van WNL bij nu al wakker. Dat vanaf 4 uur tot die tijd zijn wij er. Met zometeen natuurlijk ook muziek van de band die bij ons te gast is vandaag. En uh, die heette Boring Pop. Ja, zeg jij het maar. Ja, heb je er vertrouwen in? Nou ja, ik vind het een riskante naam, maar ik heb er alle vertrouwen in. dat Het, uh, het zijn leuke jongens, dus het komt goed. De Kermers, een leuk uitje voor velen, maar is de Kermers wel veilig genoeg? Deze 60 kamerlid Gerard Schouw stelde de, daarover Kamervragen vandaag aan minister Schippers. Hij constateerde een probleem met de veiligheid van attracties. Wat het probleem inhoudt, vertelt hij aan onze eigen verslaggever Jesper Stoffelen. Het probleem is dat er veel kermisattracties zijn die niet zijn goedgekeurd. En dat leidt tot veel ongelukken, vorig jaar ongeveer 500. Dus daar maken we ons zorgen over. We hebben in Nederland een instantie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die moet keuren, maar die doet dat niet goed. Wat doen zij dan verkeerd? Zij huren bedrijven in die die keuringen weer voor hun doen. En ze zijn eigenlijk twee problemen. Die bedrijven hanteren verschillende regels. En er zijn ook bedrijven die, ja, uh, die af en toe zijn, een oogje dichtknijpen. Om toch een goedkeuring af te ...te geven tegen een geldelijke prestatie en dat kan natuurlijk niet. Volgens minister Schippers is dat probleem al opgelost. Nou, voor 1 juni 2012 was de situatie zo dat als de papieren een weekje nog niet verlopen waren... ...en er was geen risico dat er nog wel eens werd gezegd ga de kermis maar laten draaien. Vanaf 1 juni 2012 is dat afgelopen en heeft de NVWA een hele strikte lijn. Uh, papieren niet in orde, maakt niet uit of er risico's zijn of niet. Papieren niet in orde is niet draaien. Toch vindt Gerard Schouw dat het niet helemaal veilig is op de kermis. Nee, niet helemaal veilig. En daarom hebben we ook uh, dit uh, debatje gehad met de minister. Die moet ervoor zorgen dat alles veilig is. Maar zij zegt dat het uh, sinds 1 juni 2012 wel veilig is. Ja, maar daar heeft ze dus ongelijk. Um, want zij geeft ook bijvoorbeeld aan dat de gemeenten niet altijd een controle uitvoeren als zo'n een kermisattractie eenmaal staat. En ik vind dat die gemeenten dat wel zouden moeten doen. Nou, de minister heeft gezegd, ik ga praten met de gemeente, want eigenlijk vindt ze ook dat het moet gebeuren. Als bezoeker kun je ook zelf de veiligheid checken. Nou, je moet goed kijken op de kermis, want het certificaat, dat ze goedgekeurd zijn, moeten ze ook zichtbaar op de attractie aanbrengen, dat is verplicht. En wij hebben het systeem ontzettend aangescherpt, uh, waarbij uh, er natuurlijk ook toezicht gehouden moet worden. En als er iemand tussendoor sluipt, dan moet de NVWA uh, daarvan op de hoogte gesteld worden, zodat ze ook kan ingrijpen. Ze houden ook zelf toezicht en dat doen zij uh, heel accuraat. Fraude met controles wordt niet getolereerd door minister Skippers. Als een keuringsinstantie niet doet waar die voor in het leven is geroepen... dan kan die het recht om te keuren gewoon ontnomen worden. En dat zullen we ook doen. Ik heb ook net aangegeven dat we dat gedaan hebben bij een aantal keuringsinstanties. Er is één aangewezen keuringsinstantie die nog in onderzoek is. Maar wij zullen keihard optreden. Als een keuringsinstantie niet doet wat hij moet doen, dan gaat hij eruit. Heer Uitschouw, kunt u nog wel eens tegen gaan komen op een kermis? Ik ben een enorm groot kermersbezoeker, uh, maar ik maak heel weinig gebruik van de attracties. Uit angst? Uh, een beetje uit angst. Ik hou niet zo van die enorme draaiende en uh, omhooggaande dingen, maar ik vind de kermers altijd wel een enorme belevenis. Wat is de grootste belevenis? Uh, het is gewoon leuk om mensen te zien, uh, jong en oud, die genieten van de attracties uh, en die het echt ook beschouwen als een, uh, een uitje middagje uit uh, naar de kermis en daarom vind ik dat het ook gewoon, het moet leuk zijn, maar ook veilig. Die veiligheid is volgens minister Skipper's niet het probleem. Nou, de kermis is relatief veilig. Je moet altijd oppassen. Ik heb net gezegd, het grootste aantal ongelukken gebeurt bij de botsautootjes. Je moet zelf ook goed oppassen dat je goed gebruik maakt van de kermis. Maar in Nederland hebben wij de regels zo strikt en zo zwaar aangezet... dat je wel mag zeggen dat over het algemeen de kermis behoorlijk veilig is in Nederland. Bezoekt u zelf wel eens een kermis? Nee, ik word heel snel misselijk. Dus voor mij geen draaimolens en achtbanen. En geen ongelukken. <laughs> oh, het is ook geen ongeluk. Onze man in Den Haag heet Jesper Stoffelen. In november 2012 is de FNV een meldpunt kruimelcontracten gestart. Na vier maanden zijn er 600 meldingen binnengekomen... van mensen die jarenlang werkten met een nul-urencontract... oproepcontract of min-max-contract. Conclusie van dat meldpunt is dat er in Nederland sprake is van uitbuiting. Pieter Molijn, directeur van Meurs Molijn Human Research. Wat uh, denkt u eigenlijk van die 600 meldingen? Nou, je geeft iemand een arbeidsovereenkomst... En je geeft een, een garantie van nul uur per week. En die iemand zit te wachten of dat die gebeld wordt om de volgende ochtend te komen werken. Ja. En die wordt gewoon niet opgeroepen. En die heeft dus geen enkele zekerheid ten aanzien van inkomsten. Vaak mogen die mensen zo'n oproep niet weigeren. Dus je kan ook geen ander werk doen. En dat... dat, dat... Dat is zo'n oneerlijke situatie, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Maar eigenlijk is het vergelijkbaar met de oude loonwerkers, toch? Die, uh, laten we zeggen, in Bijbelse tijden al stonden te wachten... tot ze opgehaald werden met de wagen en de minder sterke mannen, die mochten niet mee. Eens? Ja, ja. maar dat is dus niet iets waar niet we eigenlijk. in 2013 nog, uh, nog mee moeten werken, zegt u? Nee, nee, nee, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Je hebt natuurlijk zeg maar nul uren contracten voor, voor studenten en dan belt een, een caféhouder, die heeft een mooi terras, het is mooi weer... en die belt vervolgens studenten of dat ze willen komen werken. De student moet dan ook kunnen weigeren, hè, omdat hij moet studeren... maar als hij wel kan en hij heeft zin om te werken... dan kunnen die twee mensen natuurlijk prima een afspraak maken. Maar dan ben je niet afhankelijk van het inkomen. En iemand kan ook zeggen, nee, ik kan niet. En dat is een gezonde relatie, denk ik. Heeft u enig inzicht hoeveel mensen er nu echt zo'n contract hebben... Um, um, waar wel een probleem mee is, er zijn 600 meldingen, maar er zullen vast meer contracten zijn. Nou, er zijn in de zorg zijn er, zijn er duizenden voorbeelden. Eh, als je ook kijkt naar thuiszorg, nou, daar hoor je helemaal naar van. En als ik denk, zo, als ik kinderdagverblijven zie, hè, als ik mijn kinderen wegbreng, dan zie ik de, de ene invalkracht naar de ander. En dat zijn toch allemaal nulurencontracten. En dat zijn echt geen mensen die nog aan het studeren zijn. Nee, dat daar is het ook niet helemaal lekker volgens mij. Nou hebben we het nu steeds over het probleem. Maar wat gaat u er nou aan doen? Nou, wat ik eraan ga doen. Ik, ik kan alleen maar mijn best doen zeg maar, om, om, om een bijdrage te leveren aan een oplossing. En dan moet je eerst kijken, wat gaat, er, wat gaat er nu eigenlijk überhaupt mis op die arbeidsmarkt in Nederland? En dan denk ik van, ja, we hebben het allemaal maar over... Over flexibiliteit. Hè. We moeten meer flexibel. En ik denk dat onze arbeidsmarkt op zich flexibel genoeg is. Hè? Ik denk dat wat wij missen... dat is een stuk dynamiek in die arbeidsmarkt. En een stuk vertrouwen. En om dat te herstellen... hebben we fundamentele veranderingen nodig. Hè, waar, we met, waar, waar we echt gezamenlijk aan moeten werken. Mm -hmm. En dat ben ik heel benieuwd naar de uitkomst van het sociaal akkoord. Hè, waar sociale partners met elkaar bezig zijn. Ik ken de meeste betrokkenen inmiddels ook. En, en gezamenlijk moeten we daar een oplossing voor gaan definiëren. Want de behoefte aan flexibiliteit vanuit het bedrijfsleven, die is echt legitiem. maar is er een meer flexibele oplossing dan een contract? Dat is toch eigenlijk dynamischer dan dat kun je toch in theorie niet krijgen als werkgever in ieder geval? Ja, maar als je uitgaat van dynamiek, dan ga je uit van dat er een bepaalde balans in zit. Hè. Dus dan vraag je flexibiliteit, maar dan geef je daar ook voor terug. Ja, dat is dat vertrouwen en dan kan waar het je over. dat je extra gaat betalen, of je investeert extra in opleiding en ontwikkeling. Of je zegt, ik heb hier iets, maar ga ook eens bij de buren kijken, dat je dat gaat faciliteren, dat je er gezamenlijk uitkomt. Mm -hmm. En dat zit er niet in. En dat biedt mensen dus geen perspectief. Maar er zijn natuurlijk meer vormen van flexibiliteit. Als je kijkt naar uh, min-max-contracten uh, nog veel meer van dat soort zaken... het is niet allemaal slecht. Ja, nee, er zijn maar, wel en... raadvoorranden ontstaan. En daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En de werkloosheid stijgt, de jeugdwerkloosheid stijgt. Mogen we niet gewoon al lang ja. blij zijn dat we een nul uurcontract hebben? Nee, er zijn andere vormen zeg maar, van, van uh, flexibiliteit die veel meer passen bij deze tijd in plaats van een nulurencontract. Kijk, je moet ook bedenken, als jij drie jaar werkt... op een nulurencontract... en ze zeggen van de ene dag op de andere dag krijg je te horen... je hoeft morgen niet meer te komen. En dan sta je ook buiten. Ja? Dan kan je naar de rechter stappen... Hè, met je 10 euro bruto per uur... om af te dwingen dat jij een vast contract krijgt. Maar daar heb je helemaal geen geld voor. Want dan moet je naar een advocaat. Dus in de praktijk werkt dat niet. Dus dat wat de wetgever bedoeld heeft om te regelen... Dat staat in de wet, maar die kan je natuurlijk op meerdere manieren toepassen. En na flex komt geen zeker. En daar was die wet wel voor bedoeld in de tijd. Hè? De wet flex en zeker. En dan sta je met een nul urencontract buiten, zonder aanspraak op een WW-uitkering. Je hebt immers een nul urencontract en je verdwijnt acuut in de bijstand... Ja, daar kan je rekeningen niet van betalen en dan heb je een issue. Als ik u nu vraag, wat is nu een reële optie uh, wanneer het geregeld kan zijn? Hoe snel kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ik, ik, ik denk dat je dat heel snel voor elkaar kan krijgen. Het gaat vooral om een andere denkwijze. Dat je, dat je, dat je anders gaat denken over, over mensen en over hun inzetbaarheid op die arbeidsmarkt. En dat je weer in mensen durft te gaan investeren. Want als je in mensen durft te gaan investeren dan gaan ze ook weer dingen teruggeven aan de werkgevers. Die balans is weg. Volgens mij is investeren echt... het toffe woord voor de, voor de uh, toekomst. Toelichting van uh, Pieter Wat? Molijn. dank u wel. Ja, geen dank. Nou ja, helder verhaal. Het is uh, half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1 van Omroep WNL. Waar we het zometeen hebben over het NK Dammen. En misschien hoorden u ze al af en toe op de achtergrond. De Rotterdammers van Boring Pop zijn te gast. En hoe ze op die bandnaam zijn gekomen, gaan we ze ook zometeen vragen. Maar eerst het nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje met Annette Schut. Tientallen mensen hebben hun abonnement op natuurmonumenten opgezegd. Ze zijn boos omdat een schaapherder op de Veluwe bijna failliet is. Volgens de herder komt dat doordat natuurmonumenten... voor een andere herder heeft gekozen. Een herder die minder zou kosten. De organisatie betreurt het dat leden afhaken. In het Brabantse oorschot is een 83-jarige man omgekomen bij een brand. De brand woedde op de eerste verdieping van verzorgingstehuis Sint-Joris. De brand brak rond half zeven dinsdagavond uit. Volgens het Eindhovens dagblad had de man op bed een sigaartje zitten roken. Een zesjarige jongen uit de Amerikaanse stad New Jersey... is door een vierjarig vriendje in zijn hoofd geschoten. Volgens de lokale politie gebeurde het ongeluk in de tuin... nadat de jongste binnen in huis een geweer had gepakt. Helemaal buiten ging direct een schot af. Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand. De politie gaat onderzoeken of de ouders van het schuttertje worden aangeklaagd. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Ja, en vandaag was er ook al nieuws over Sinterklaas. Jazeker, de lente moet nog beginnen. Maar het eerste Sinterklaasnieuws is er dus al. De landelijke intocht van de Goedheiligman is dit jaar in Groningen. En het is de eerste keer ooit dat de landelijke intocht in Groningen is. Normaal gesproken regelt de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaak Groningen... de intocht in de stad. Verenigingsvoorzitter Harry van Ham, nacht. Ja, nacht. Bent u vereerd met de komst van de Goedheiligman naar Groningen? Ja, natuurlijk vinden we dat uh, heel mooi. Uh, te meer omdat daar ook voor ons een uh, rol is weggelegd... waar uh, wij dat al jaren doen zonder uh, televisie erbij. En dat is wel een uh, hele bijzondere uh, omstandigheid. En welke rol krijgt u daarin? Nou, wij organiseren uh, van ouds, we doen het al een uh, 70 jaar... de intocht van uh, Sinterklaas in Groningen. En dat, uh, ja, dat behelst toch een... Uh, het, uh, het uh, inzetten van een uh, hele vloot met schepen, heel veel zwarte pieten en een, uh, en een optocht door de stad, van Gro uh, stad Groningen. En dat, uh, ja, dat, dat brengt altijd de nodige mensen op de been. Dus hoe... Wij hebben daar enige ervaring in. Hoe dan ook komt de Sint jaarlijks aan in Groningen met de boot? Ja, zeker. En uh, wat is een beetje de, de normale gang van zaken dan van de boot tot aan uh, nou, 5, uh, 5 december? Uh, de, waar, u voor, waar u zorg voor draagt. Nou, wij, wij organiseren echt die, die intocht dat, uh, dus dat Sinterklaas aankomt op, op het schip... en uh, verder te paard door de stad gaat en een ontvangst heeft bij uh, de burgemeester in het stadhuis. En nu neem ik aan dat er een vaste Groningse Hulp Sinterklaas is. Uh, is die al op de hoogte gesteld van het feit dat uh, de vaste Hilversumse Sinterklaas zal komen? Ja, nou, dat gaat in, uh, in harmonie, hoor. Ze hebben uh, allebei uh, hun, hun taken... En, uh, ik denk dat uh, dus de reguliere Sinterklaas, althans voor, uh, voor Groningen ja. reguliere Sinterklaas uh, ook nog de nodige taken uh, uh, op die dag. Ja, doet uh, doet die, die hulp Sinterklaas het al jaren? Hoe lang doet hij het al? Ja, we hebben eigenlijk de enige echte Sinterklaas, dat zullen we begrijpen. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Maar... Dat doet hij sinds jaar en dag. Oei, oi, oi. Nou ja, dat lijkt me toch wel een kleine pijnlijke ontwikkeling. Nee, dat is, uh, dat is een hele goede vorm van samenwerking in te vinden. Wij hebben het vandaag ook voor het eerst gehoord. Dus daar, uh, daar zullen nog de nodige gesprekken over gevoerd moeten worden. Misschien kan hij nog solliciteren als Zwarte Piet. <laughs> ja, nou dat zou kunnen, maar uh, dan, uh, dan moet hij wel van zijn geloof afvallen. <laughs> Oké. Okay. En wat zal er verder anders zijn voor u als vereniging dit jaar? Nou, je mag ervan uitgaan dat er uh, veel meer mensen dan, uh, dan anders uh, naar de stad uh, trekken. Wij hebben normaal gesproken een 20.000 tot 25.000 uh, uh, uh, bewonderaars van Sinterklaas op de been. Maar wat ik begreep is vorig jaar in Roermond zo'n 50.000 uh, mensen opgetekend. En ja, als wij dat hier ook krijgen in Groningen, dan betekent dat nogal wat qua organisatie en de veiligheid, et cetera. En wordt daar nu al over nagedacht, hoe we dat allemaal een beetje op de rails gaan krijgen en gaan organiseren? Ja, dat is een hot item, crowd management zoals dat heet. Met de politie en allerlei diensten die daar zich al over buigen. Over de route, afwikkelen van enorme hoeveelheden mensen die aan de kant van de weg gaan staan. Doet u ze eens in een suggestie van de route? Is dat de standaardroute wat u betreft of mag dat wel een stukje uitgebreider? Nou, de regie van het geheel hebben wij niet helemaal meer in handen. En ik heb vandaag mogen begrijpen dat de route aanmerkelijk korter zal zijn dan in het verleden gebruikelijk was. Dat heeft te maken ook met de televisieopname. Ik heb begrepen dat er kilometers kabel door de stad gelegd worden om alles goed in beeld te brengen. Nou ja, als de route te lang is, dan is het ook technisch niet meer behapbaar, begrijp ik. K Kortere route, welke stukken van Groningen moeten we dan in ieder geval overslaan? <laughs> nou, het zal echt in de binnenstad uh, plaatsvinden. Uh, en het, het moeten vooral leuke plaatjes opleveren, heb ik begrepen. Dus uh, ja, leuke, leuke geveltjes, uh, straten. Uh, maar goed, daar wordt nog zwaar over nagedacht. De komende weken uh, krijgen we een invasie vanuit Hilversum... om te bekijken uh, wat de juiste route zou zijn. Ja, want de single die ligt al net buiten de binnenstad in Groningen... voor zover ik het in mijn hoofd heb. Onze binnenstad is, uh, is misschien wel ruim. Maar uh, nee, die singles horen nog best uh, tot, tot de binnenstad. Ja. En dan vervolgens uh, via de vismarkt zou de grote markt op, lijkt me dan? Dat zou een route kunnen zijn, maar daar raakt u alweer een, een, een, een punt. Uh, op dat moment is er ook een warenmarkt. En uh, daar komen heel veel mensen ook al op af. Dus ik denk dat die... Uh, uh, Mensen ja stromen, dat is niet politiek ja dat is politiek nou ja kijk of dat uh, of dat die Spanjaarden het allemaal kan overklassen daar en we houden natuurlijk de, de, de noordelijke media in de gaten want die weten allemaal precies hoe het met die topografie zit ik kom, kom één keer per jaar in Groningen dus ik kan ja. niet zeggen dat ik het precies weet maar de grote markt en de vismarkt die moeten er toch bij zitten nou dat is wel heel goed dat u dat weet dat zijn inderdaad uh, representatieve plekken ja. kijk ik bedoel maar Harry van der Ham voorzitter van de koninklijke vereniging voor volksvermaak in Groningen dank u wel succes met de voorbereidingen ja dank u en zometeen praten we bij nog steeds Wakker over het NK-dammen, want dat nadert nogal een behoorlijk spannend eind. Ja, en dat in, allemaal in de nacht. En ondertussen wordt er hier echt behoorlijk wat opgebouwd in de studio. Dat kunt u allemaal volgen via radio1.nl. En dat heeft er alles mee te maken dat we vier heren uit Rotterdam te gast hebben. Ik zei het net al even, en ze heette Boring Pop. En een van hen is uh, bij ons aan tafel aangeschoven. Zou je misschien, dat klinkt altijd heel erg lullig... Als je, omdat je al een tijdje tegenover me zit, maar zou je misschien even voor willen stellen? Uh, ja, ik ben Ari. Hey Arie, Hallo. Uit Rotterdam. Yes. En dan ben je uh, uit Rotterdam nuchter, is dan het woord, uh, wat bij Rotterdam past. Beetje droog misschien. En ja. vanuit die droge humor kom je op de bandnaam Boring Pop. Ja, zo is het wel een beetje gekomen, denk ik. Uh -huh. ja, ja, wat kan je erover zeggen? Ja, onze muziek is gewoon niet echt uh, vernieuwend of zo. Of experimenteel. Of zoiets. We proberen niet echt iets mee te bereiken, dus we dachten. pretentieloos. Ja, eigenlijk, ja misschien wel, ja. <laughs> en daarom Boring Pop dus echt. Je, dit is, het, het, je wilt zeggen dat het ook eigenlijk echt de, de lading dekt. Ja, eigenlijk wel, maar tegelijkertijd ja, geldt het voor, eigenlijk voor alle muziek die een beetje vandaag de dag uh, gemaakt wordt volgens mij. Nou, uh, Teun, jij hebt ze zelf uitgenodigd. Wat, wat heb je gedaan, zou ik zeggen? Nou, hoe bedoel je dat? Nou en, ja, uh, de, de beste man <laughs> die tegen mij zit hier gewoon, uh, gewoon de boel te downgraden. Ja, er staat ook een heel verhaal op een Facebook over, uh, over dat uh, uh, het eigenlijk... ja, niet echt vernieuwend is, of moet ik het zeggen? Dat, het is allemaal een beetje hetzelfde. Wat wil, nou, je, da wat wil je daarmee laten zien? Nou, dat... ja, niet zoveel, maar de, zeg maar de urgentie in uh, muziek of popmuziek is wel een beetje weg of zo. En, ben je en toch maar muziek gaan maken. Ja, omdat het gewoon leuk is om muziek te maken. En, en dat, is, dat is eigenlijk de reden dat ja. we muziek maken. Ja, we willen hier toch even tot vier uur nog wat luisteraars hebben. Dus ja. de urgentie willen we voor de luisteraar geval ja. nog wel even creëren. Kun je misschien ook nog een reden bedenken... waarom mensen toch vooral wel zouden moeten blijven luisteren? Uh, nou, misschien omdat het toch wel leuk is. Los van dat het geen uh, urgentie heeft of zo. Kijk, is het, misschien het, wel, het is toch wel ja, leuk. Het is toch een ja, hele bescheiden... Nou ja, en dat vind ik op zich heel typisch... dat uh, de eerste titel van het nummer dat jullie gaan spelen... dan Do As We Please heet. Dus uiteindelijk zijn jullie toch wel weer... Uh, overtuigd van het feit dat jullie mensen iets kunnen vertellen... en dat jullie iets ja, kunnen opdragen misschien. Nou ja, maar de titel was eigenlijk meer een soort van verbastering van de tekst, denk ik. Dus dat uh, die titel... Nou ja, nee, laat ik er maar niks meer over zeggen. Ja. <laughs> Of, of wel? Willen jullie er iets over zeggen? De muziek spreekt voor zichzelf, is dat een beetje ja, uh, waar wel, het ja, nu op neerkomt? Uh, ja, ja, dat ja. Denk nou, ik. Nou, volgens mij uh, zit er dan maar één ding op. Ja, doe maar even as we please. En verplaats jezelf naar de andere kant uh, van nou, de doe. studio, waar de rest van de band uh, staat. gitaren om. Ja, nogmaals, dit is, dit is allemaal te volgen via Radio1.nl, want er is een, een webcam in deze studio. Een van de bandleden draagt een zonnebril. Uh, het verhaal achter het feit dat hij een zonnebril op heeft, dat gaan we later in deze uitzending nog even vertellen. Want wij hebben het zojuist al gehoord. Het is zeker de moeite waard. De jongens hebben toch echt wel wat te vertellen. En ik, het zijn ook, gelooft u mij nou maar, hele leuke jongens. Ook al zijn ze daar heel erg bescheiden over. Um, boring Pop gaat u horen op Radio 1 live met Do As We Please. Mogen we? We all got a disease, still we do what we please. Here we are, little brothers and sisters. We all got a disease, still we do what we please, and we love one another for a debt. Luca is Jimmy, often goes to the gym. His stores always more than impressive. It posts to bit more, who is rather smart, but at times he is really aggressive. And this is Jane, she is pretty insane. She has been to all tomorrow's parties. Maybe just fret the hole in his head. What can he do? Cause we all got a disease, Till we do what we please. Here we are, little brothers and sisters. We all got a disease, Till we do what we please. And we all another for death. Beautiful Grace with a delicate face, staggers through the streets of Dover. Have you met Clive who has a wife? Now he waits till the heartache is over. Buffalo genius, pretty obscene, with a cowboy at young ghost parties. Maybe just birds, oh on his shirt.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 Ze kijken me allemaal heel vragend aan. Maar tevreden jongens, is het goed je wel hè? Jawel, ja. Ik, We ja, het, ik heb het gevoel dat er stiekem nog een coupletje ja. komt. <laughs> dat gevoel heb ik ook altijd een beetje. Je maar. Oh, dit is Kijk. het langste nummer, nou, dan doen we het daarvoor de komende anderhalf uur bij. Eh, nog steeds wakker nog drie nummers van Boring Pop. Het Nederlands kampioenschap dammen nadat zijn ontknoping. De absolute favoriet staat drie punten achter en dus lijkt het nog een onverwacht spannend einde te worden daar in Steenwijk. Maar kunnen we tegenwoordig, terwijl de vergrijzing ook in de damwereld toeslaat, nog wel meedoen bij de wereldtop van deze mooie sport? IJsbrand Haven is voorzitter van Stichting Aanzet. En tevens organisator van het Nederlands kampioenschap. Meneer Haven, goedenacht. Goedenacht. Die drie punten uh, die de grote favoriet achterstaat. Is dat in de damwereld een beetje makkelijk in te halen? Het zijn inmiddels uh, vier punten geworden. Oh, kijk. Ja. Hij heeft vanavond uh, uh, hij heeft, uh, nog Remise gespeeld? Uh, twee keer Remise gespeeld. En dan staat hij nu op vier punten. Is dat dan een beetje voor hem in te halen? Nee, is niet meer in te halen. Dat weten nee. we zeker. Ja. Dat uh, weet u zeker. En uh, hoe ziet de top er nu dan uit? Wie maakt er nog wel kans op uh, uh, het Nederlands kampioenschap? Uh, opeens had uh, Alexander uh, Baljekin met 11 uh, punten. En die heeft een relatief uh, lichter programma dan zijn achtervolgers. En een van de favorieten, Pim Meurs, uh, staat 1 punt achter hem. Maar hij heeft een niet zwaarder programma. En Goodold, Auke Scholma staat uh, op dit moment tweede. Uh -huh, maar Baljakin is echt niet meer te achterhalen, ook, ook theoretisch niet? Nou, theoretisch is alles mogelijk, maar uh, de vooruitgaande en zijn programma en zijn speelsterkte, dan is hij nu wel de grote favoriet. En dan is hij dus een groot favoriet voor de Nederlandse titel, maar ja. mogen we dan ook verwachten dat hij het op het internationale toneel kan laten zien? Uh, nee, nee, nee, ik denk dat we dan nog net even uh, iets te kort schieten. Oké, okay, want hoe is het Nederlandse niveau in het algemeen tijdens dit toernooi, vindt u? Nou, je, uh, je moet ervan uitgaan dat, uh, dat de Russen uh, Alexander Georgiev en Schwartzman, Alexander Zwartsmann, uh, die staan momenteel bovenaan in de wereldranglijst en dan direct daarna komen Pim Meurs en Roel Boomstra. Roel Boomstra die staat inmiddels vier punten achter, uh, heeft even een rustpauze ingelast in de winter uh, wegens overbelasting. Mm -hmm. En je kunt echt merken dat hij daar nog uh, niet helemaal van hersteld is dus. Dus moeten we de jeugd weer aan het dammen krijgen? Ja, ja. ja. Hoe, hoe doen we dat? Uh, vooral trainen. Ja, natuurlijk. Maar dan ja, moeten ze ja. eerst zin hebben om te trainen. Dus ja, we moeten het maar, een beetje sexy maken, hè? Ja. Nou, maar, maar daar zijn we ook druk mee bezig uh, om het aantrekkelijker te maken voor de, voor de jeugd. Maar wat dan bijvoorbeeld? Hoe kunnen we dat doen? Ik bedoel... Uh, nou, eh, uh, ik wil het best proberen, hoor, bij mijn neefjes. Ja, ja. Nou, uh, we hebben tegenwoordig al een... Uh, op, op uh, de telefoontjes hebben zo'n uh, zo programmetje waar ze op uh, in kunnen uh, ah, ja, dat je tegen anderen kunt, kunt dammen. Ja, onder andere en, en programmetjes om uh, te trainen, om sterker te worden, om probleempjes op te lossen en zo. Nou, dat is in ieder geval iets. Uh, daarnaast zijn we druk bezig om de jeugd uh, te stimuleren. Zoals bij het Nederlands kampioenschap in Steenwijk hebben we elke dag wel één of twee uh, klassen... die we een rondleiding geven en een half uur training... En een beetje uitleg geven. En de ICT, de ICT gebeuren helemaal rond het kampioenschap... wordt steeds groter en groter en interessanter. En welke voorbeelden kunnen we nou uit het buitenland halen van... Uh, uh, nou, u noemde net volgens mij al een paar Russen... die ja. heel goed gaan. Wat, wat doen de Russen nou heel goed in het dammen? In de opleiding? Nou, ik denk uh, dat het meer de, de enorme massa is. Dus uh, Rusland heeft natuurlijk altijd... Uh, zijn damscholen gehad, zijn schaakscholen. Uh, dat was gewoon standaard. Uh, als je naar school ging, dan kreeg je ook damles. En daar pikten ze de talenten uit en dan gingen ze mee verder. En hetzelfde fenomeen zie je nu een beetje in uh, China gebeuren. In China zijn ze tien jaar terug uh, heel consequent met een leerprogramma begonnen voor en schaken, dammen en Brits. En daar zetten ze dan trainers op op scholen. En de beste talenten die worden dan weer doorgestuurd en die worden weer begeleid. Dus het. Uh, een enorme uh, topsport zijn ze daarmee bezig om dat uh, te creëren. En ja in Nederland gaan we net de andere kant op een beetje. Hè, gymnastiek wordt afgeschaft op school. En, ja, u wilt daar damles voor een een in de plaats? Achterstand op. Dus we moeten er alles aan doen om dat uh, te creëren. Maar u wilt damles misschien wel op school? Ik denk dat de schaakvereniging dan ook wel schaakles wil. Ja, en, uh, ja, dus klopt. hoe gaan we dat dan oplossen? Nou, dan hebben we gewoon uh, dat... Uh, dat de regering uh, de politiek erachter gaat staan van... Joh, dat is toch wel erg belangrijk om kinderen uh, te leren nadenken... en te leren rekenen en te leren creatief te, uh, na te denken. Dat is uh, belangrijk, alleen de politiek moet het in inzien. legt u mij uw passie voor dammen dan eens uit? Waar zit hem dat in? Ik weet niet. Uh, uh, ik denk dat het een beetje in, uh, in de genen zit. Mijn vader was een enorme grote liefhebber. Maar Denksport is Denksport, denk ik dan... Uh, ja. voor mij is een potje schaken op een gegeven moment ietsje spannender geworden. Daar was dan toch iets meer variatie in. Waarom is dammen nou leuker dan schaken dan? Uh, nou, dat, dat hoort u mij niet zeggen. Maar nou, schaken kom op, is ook, uh, schaken, nee. schaken. U organiseert het NK dammen. Dus ik, ik, ik verwacht toch van u dat u zegt... Nou, dit is nou typische reden dat ik denk... Daarom is dammen leuker. Nou, dammen is de, bijvoorbeeld niet, niet leuker dan schaken. Maar schaken is ook niet leuker dan dammen. En, en Brits is ook niet leuker dan schaken. Of net andersom. Uh, je, ...je houdt van een sport of je houdt er niet van... ...waarom gaat iemand korfballen en een ander gaat voetballen. En, en dat, je, je, je hebt er iets mee. En, en ja, waar dat precies in ligt, dat weet je ook niet. Uh, het heeft ook een beetje met talent te maken natuurlijk. Ja. Uh, als je, als je jong, op jonge leeftijd gaat winnen in een bepaalde sport... Vind je de sport leuker dan dat je altijd verliest. Ja, ja u bent je bijna altijd... net zo bescheiden als de bandleden die bij ons te gast zijn. Uh, ja, uh, zijn die ook vanaf. erg bescheiden? Die waren ook erg bescheiden. Ja, ja die oh. vonden hun eigen muziek uh, ja, eigenlijk niet heel vernieuwend en niet heel erg spannend. Maar, maar waar nee, wij vinden ze nee, wel dat, heel erg leuk. Dat, dat... hoort je mij niet zeggen, dat het niet spannend is. Ik, ik geef alleen maar aan uh, dat er wat dat betreft niet zoveel verschil tussen Schaken en Brits en Dammen is. Uh, het zijn alle drie uh, denksporten. Ja. En... Uh, ja, die nuances zijn natuurlijk vrij klein. De ene vindt Schaken net even leuker en de ander vindt Damme net even leuker. Dus. Ik zou niet zo 1-2-3 kunnen kiezen, maar hartelijk dank in ieder geval voor uw toelichting. IJsbandhaven ja. en succes natuurlijk met de rest van het toernooi. Ja, dankjewel. Ja. Nieuwsuur, het journaal en studio Max Live, eh, Diederik. Het was afgelopen avond en overdag allemaal op tv. Maar we hebben speciaal iemand die er voor ons ja. naar gekeken heeft. Maar ah, dat is goed. Je hebt het allemaal op een rijtje gezet uh, in het mediaoverzicht. Ja, goedenavond. Twee conflicten. Helaas geen nieuwsuur of uh, de wereld draait door. Leedvermaakt en top. Ik kijk liever tv dan dat ik dan moet ik zeggen. En ik heb gewoon heel erg genoten. Een conflict in Amsterdam. Een onwaarschijnlijk conflict. Wat eigenlijk al is uitgevochten. Binnenkort gaat het befaamde Transformatorhuisje op het Johnny Jordaanplein in Amsterdam tegen de vlakte. De gemeente heeft andere plannen voor het plein. Hanni Pastor kent Johnny Jordaan nog van vroeger. En heeft zichzelf benoemd tot beheerder van het plein. Hanni zal vechten voor zijn huisje. Ja, sneu, hè? een huisje dat dus weggaat. En die Hannie Pastor die wordt zoals je waarschijnlijk hoorde gevolgd... in deze man bij het hond. Hij kent Johnny Jordaan nog van vroeger. En vindt het dus heel, heel erg dat dit stukje cultuur moet verdwijnen. Waar ik geboren ben, daar wil ik sterven. In die mooie... Die fijne Jordaan. Ja, hij vindt het echt heel erg. Want Hanni wil het huisje niet kwijt. Omdat hij zo gehecht is aan die plek en die muurschilderingen. Die verwijzen naar uh, Johnny Jordaan. Hij moet er zelfs een beetje van huilen. Het visitekaartje van Amsterdam. Laat zo als het is. Blijf met je handen er vanaf. Hij is van ons. Het is voor ons. Johnny is voor ons. En dan moet het huisje weg. Dus dat, niet, dat is onbegrijpelijk. Ja, het is een vervelende situatie.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 dan kun je bij ze op de keukentafel zitten scheiden. Maar op het moment dat je niet mogen, komt het ook nooit meer goed. Nee, dan komt het nooit meer goed. En dat komt het ook niet als je gestoorde buren hebt. En het zielige is zelfs de vrouw van die lastige meneer van familie A. Die is de dupe van haar bezopen echtgenoot. Hé, hey, hé, hey. niet doen. Schuil uit. Bro, ga je nee, nee, nee, nou, nee, nee, nee, nee, nee. door of... Uh, los. Los. Nee, nee. Er wordt niet gefilmd hier. Dan wordt niet gefilmd. Komt maar door uit. Ja, ze moet haar man helemaal tot de orde roepen, omdat hij met water naar de camera mensen gooit en met zijn wandelstok slaat. En dan komt de uitspraak. En je kunt dus alleen maar hopen, althans dat deed ik, dat de gestoorde man gestoord wordt verklaard en dat de heg gewoon de heg mag blijven en mag blijven staan. Maar daar is de wet. En het recht past zich dan aan aan de werkelijke situatie. En dat betekent dat De Haag, die er pas sinds 2000 staat, inderdaad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 Dank je wel, Annette Schut, voor het mediaoverzicht. Ja, ik baalde dat ik niet had kunnen kijken naar de Rijn en Rechter. Want ah. ik hoorde er hele goede verhalen over. Maar nu heb ik het toch in twee minuutjes, denk ik, helemaal even meegepikt. En beide families leren kennen. En Maas Bommel. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik zal het Bommel kennen, ik ben had. niet de enige. Het accent ook uh, was niet te plaatsen voor mij. We gaan naar de band die vandaag te gast is. Vannacht te gast is tot vier uur nog. Dit is het tweede nummer dat u hoort van Boring Pop uit Rotterdam: Nathan's Rotation. Tik hem maar weer in. I am busy with rotation Looking for a social page I am occupied by rotation I try to find out what it takes a friend who's got some entries but he is not a social mate still i need it for rotation We try to find out what it takes Heb je Boring pop in de studio met Nathan's rotation. En dat was dus hartstikke live. En ze zijn nog te gast bij ons in dit programma. Nog steeds wakker van omroep WNL tot 4 uur. En het is vandaag precies twee jaar na de schietpartij in Alphen Rijn. Daar schoot Tristan van der Vlis zes personen en zichzelf dood. Een van de eh, overlevenden start een campagne voor een totaalverbod op wapens in ons land. En twee jaar geleden spraken we van Amerikaanse toestanden. En ook daar draait de anti-wapenlobby op een volle toeren. In Amerikaanse Senaat wordt er deze dagen over gesproken. Onze man in het kapitool is Ufuk Kaya. Ufuk, Goedenacht. Goedendacht. Na een moordpartij in Newtown hoorden we veel over een totaalverbod op wapens in Amerika. Hoe staat dat er nu voor? Dat gaat er uh, niet voorlopig nog niet komen. Er wordt wel gesproken om in ieder geval de wapenwetgeving iets aan te scherpen. Ja, maar nu vandaag is er, hè, uh, eigenlijk elke week wel, als we met je bellen... maar nu is er ook weer een steekpartij geweest. Elf mensen neergestoken in Texas op een school... waar al eerder zo'n uh, ja, zo geval had plaatsgevonden. En toch verandert er weer niks, heb ik het idee. Klopt, ik hoor hier wekelijks gebeurt er wel, want in die zin is het niet heel erg verrassend, maar wel weer pijnlijk. Het Senaat praat vandaag en deze week over uh, striktere wetgeving, ook over 40 miljoen om scholen veiliger te maken. En ze praten over nieuwe wetgeving en toch zeg je, er gaat niet zo heel veel gebeuren. Nee, wat ze willen doen is het verscherpen van de background checken, om te kijken of iemand een bepaalde verleden heeft, crimineel is... Dat willen ze wat beter gaan doen. Ze willen voor het eerst het wapenhandel ook federaal strafbaar maken, wat nog uh, niet eerder plaatsvond. En ze wilden de water, wapenwetgeving van 1994, die mm -hmm. na tien jaar liep, weer opnieuw invoeren, wat, verbiedt, uh, wat zwaardere wapens verbiedt. Ja, maar het gaat eigenlijk voornamelijk nog over de handel, uh, meer dan dat het over het, uh, het bezit van wapens gaat, toch? Klopt, de wapenlobby is heel erg sterk en heel veel mensen komen echt springen in de bres als het gaat over het wapenbezit. Ze zien het ook als een grondrecht, als amendement 2. Dus uh -huh. daar wordt niet zo makkelijk aan getornd, zeker omdat er democraten zijn in het senaat die volgend jaar herkozen moeten worden. En die heel veel kiezers hebben in rurale gebieden die echt voor wapenbezit zijn. Dus ik kan me zo voorstellen, daar in Amerika vinden ze het maar heel erg gek eh, dat wij het hier al over een totaalverbod hebben, nietwaar? Dat klopt, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Oefoek, ja, ja. Hey, uh, Kaya, uh, hou het voor ons in de gaten. En ja, je hoopt toch gewoon dat het een keer ophoudt met, uh, met die incidenten... en dat ze daar ook het licht zien. Uh, vanuit Washington DC was dat Ufo Kaya over het wapendebat in de Amerikaanse Senaat. En dat was ook het eerste uur van uh, nog steeds wakker van omroep WNL. Jeetje erin? nou ja. ja, ja het ik zit heb... er zomaar, zo snel op. Ja, ja, ik heb vandaag een tip gekregen, toevallig, echt vanavond nog... om, om die paar centjes die ik heb om die in bitcoins te steken. Ja. Je bent niet de enige nou ja, die ik ja, ik, denk, zie, ik zat er serieus naar te kijken en ik dacht dit is best wel eens interessant... alhoewel ik geen idee heb wat het eigenlijk is. Ja, als je dan die koers omhoog ziet gaan, dan denk je... nou, in die, in die economische crisis kan ik hier nog wel eens wat... Uh... Geef dan mij maar een paar hey, hoor, je ja. pas goed verkopen... Wij gooien uw belastingcenten graag over de schutting. Zometeen gaan we het erover hebben, want wat is die bitcoin nou eigenlijk? Dat hoort u in het volgende uur van Nog Steeds Wakker. Ik zou zeggen, blijf even luisteren, want hier komt eerst het nieuws. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de nacht.